Ik ben met het NOS Journaal. Eén op dat nieuws en de website vertraagd.com. 8% van de treinen was afgelopen jaar meer dan 5 minuten vertraagd en 4% kwam helemaal niet. Een bekende oorzaak van vertraging bij Schiphol is een brandmelding in de Schiphol-tunnel. Vaak is dat loos alarm, maar het treinverkeer raakt dan wel ontregeld. Het meest vertraagd zijn de treinen op station IJsden en vier stations in Zeeland. De beste scores worden genoteerd op de lijn Apeldoorn-Zutphen waar Arriva rijdt. Verzetsman en Indië-veteraan Ted Meines is overleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielp hij Joodse kinderen aan valse papieren en onderduikadressen. En ook verspreidde hij verzetskranten zoals Trouw. Na de oorlog meldde Meines zich als vrijwilliger om naar India te gaan. Indije te gaan. Hij diende daar op West-Java. Daarna klom hij in het leger op tot generaal-major. Later werd Meines directeur van de Nederlandse Hartstichting... en speelde hij een grote rol bij de totstandkoming van het veteranenbeleid... Ted Meines werd wel de vader van de veteranen genoemd. Hij is 95 jaar geworden.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte, kerst. Zie U luistert naar Entertainment for You. Het laatste uur van Entertainment for You. En ja, mijn naam is Fred Heij. En dat allemaal op de 106.9. En ja, we gaan wat, wat plaatjes draaien. Nog wat, wat kerstmuziek, natuurlijk, op deze kerstavond, de 24 december 2016. En ja, dat gaan we doen met Gladys Grace. En ze hebben het over mijn mooiste kerst. Het is alweer bijna daar, de mooiste tijd van het jaar. Samen zijn met iedereen om je heen. De lichtjes in de boom, het lijkt een grote droom. Ik kan niet wachten, was het maar kan. Wie er komt en woord van binnen in war. Van bovenaan staat nou deze keer jou na. Deed wel vrolijk, maar we zullen leen. Het was. Onder de kerstboom. En zet hem op ZFM. ZFM. U luistert naar Entertainment for You. Hear it through the year, Christmas time. Zijn hondje zag tegen hem aan Met een traan in zijn ogen zegt hij Ik moet je laten gaan Zijn beste vriend moet hij hier laten staan Dan kijkt hij hem nog een keertje aan Dan probeert hij te rennen Maar iets houdt hem tegen Hij komt niet vooruit hij kan zich niet bewegen, want hij weet dat er niemand van hem En dan André Hazes. En, uh, een kerstfeest voor ons. Of althans van de album Kerstfeest voor ons. En uh, ja. Het nummer heet uh, Waarom. We gaan verder met uh, Ray Conniff en uh, Jingle Bells. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Full and flame The, sun. The, the horse, horse was lean and light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 For Christmas The rest is on nature and the show. Return or give them all away. I only want your loving for Christmas, no other kind of present.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 Water valt op een wiel. De oceaan.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 maar ik kom overal weer uit, omdat ik volg voor mijn geluk zelfs elke bittere traan. Het is toch mijn goed gekomen en ik voel nu al mijn dromen, omdat jij achter me staat. En wat geweest is.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 Luister nog steeds naar de uh, Entertainment for You hier. Het vierde en laatste uurtje bij ZFM Zandvoort. En dat, uh, ja, allemaal op die uh, 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk op TV 24 uur per dag hier in Zandvoort. En uh, ja, dit was Cornel en het is toch nog uh, goed gekomen. Ja, daarvoor uh, hoorde, hoorde u, ja, ik kan niet eens meer praten. Nee, ja, een uh, hele hoop kerstnummertjes natuurlijk. En uh, ja... Uiteindelijk is het ook kerstavond eigenlijk. 24 december 2016. En ja, we gaan nog een plaatje draaien. Nederlandstalig plaat van Pons En ja, hap het over verloren tijd. Dus blijf nog even lekker luisteren. 43 minuten voor de klok van 9 uur. Goedenavond.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 Zender van Zandvoort en Omstreken. It's Baby, please come home. Thank you.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 En daar zijn we weer. Bij deze wil ik iedereen wel bedanken die nog zit te luisteren naar ZFM Entertainment for You. Ja, het is weer mooi geweest natuurlijk. Zo eventjes vier uurtjes. Van vijf tot negen. En ik wil vanaf deze kant natuurlijk iedereen fijne dagen wensen... En niet te veel oliebollen eten. Want er moet nog een beetje overblijven voor de, voor de oudejaarsavond natuurlijk. En uh, ja. Ik zou zeggen, geniet in ieder geval van al het eten en drinken. En uh, ja, wel rennies bij de hand houden. Een beetje maagzuren zal uh, op den duur wel uh, opspelen. Zoals uh, ieder jaar eigenlijk. Dus bij deze nogmaals uh, fijne kerstdagen. En uh, ja, ik hoop u gewoon volgende week weer te horen. dag. En natuurlijk weer van 5 tot 7 met Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij. En ik zou zeggen... Tot volgende week. Groetjes. Bye bye. Zwaai, zwaai.